In Frankrijk is vandaag het boerkaverbod van kracht geworden. Frankrijk is het eerste Europese land... dat de volledige gezichtsbedekking in het openbaar verbiedt. Vrouwen die toch een niqab of boerka dragen... kunnen een boete van 150 euro krijgen. Mannen die hun vrouw verplicht om het gezicht te bedekken... hangt een boete van maximaal 30.000 euro boven het hoofd. In Frankrijk wonen ongeveer 5 miljoen moslims. Naar schatting 2000 vrouwen dragen een boerka of niqab.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 Het weer droog tussen de 2 en 5 graden. In de ochtend kans op mist, daarna zonnig en tussen de 15 en 22 graden. In de avond bewolkt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Is zal nog maar niet laten gaan. Dit is de naam van het voeren leven. Nee, is niks dus de Bob Fosco op zijn nieuwe album Klassieke Raggen. presentatie is aanstaande donderdag in Paradiso. Hè? Dan herleven de, de raggende mannen even. Maar dan nu wel met het ensemble uh, sorry collectief roest en wrakhout. En dan nu. Uh, Rex van Beuningen, eigenlijk uh, ja, de Johan Kruij van de popmuziek... vertelt wekelijks exclusief in de Nacht van het Goede Leven... over zijn persoonlijke bijdrage aan de hoogtepunten van de popgeschiedenis. Jan Eemhuis praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Goedemorgen, Jan Eemans. Rex, uh, leuk om vanochtend jouw Franse jaren te bespreken. Nou, dat is inderdaad heel erg leuk, want ik had een Londense periode in de Westend... en ik ben toen naar Parijs gegaan. Ik had gewoon uh, ja, nieuwe invloed nodig... En, en toen ben ik naar uh, Saint-Germain-de-Pré gegaan. Maar je had toch een trio, het, het, het Rex van Beuningen-trio? Dat klopt, dat heb ik ontslagen... In Diervoegen en toen ben ik solo naar Saint-Germain-de-Pré gegaan. En dat is een hele populaire wijk in Parijs. En dat trad je op met, met welk instrument? Uh, nou, ik had een, een solo show en ik uh, speelde mondorgel. En daar gebeurde het, hè? Wie zat er in de zaal? Van de man Morrison. <laughs> ja. Die dingen gebeuren. En uh, fan was een fan van mij en ik was een fan van Van. Dus uh, dat was, dat was uh, zes keer acht, is dus negen en uh, was gewoon heel gezellig. En uiteindelijk uh, vroeg Van mij om te spelen op een nummer van zijn nieuwe plaat. En welk nummer was dat? Brown Night Girl. En wat speelde jij op dat nummer? Daar speelde ik mondorgel op. Jumpin' in the misty morning fog with all my hearts a thumping and you my bright-eyed girl and yeah, you my bright-eyed girl and whatever happened the Tuesday and so slow You. Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you To sing. <laughs> <laughs> Just sing shala sha la la la la la la la la la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 Nou, ik ben blij dat we dit ook weer weten. En een heerlijk nummer trouwens. Uh, we gaan uh, het uh, mysterie van Emily spelen. En met wederom dank aan Jan. Hij heeft een uh, tekst geschreven over iets of iemand... en u moet raden wie of wat dat is. En, en dan kunt u uh, knijpkatten winnen. Hè? Um, als u het na het eerste fragment al weet... kunt u drie knijpkatten winnen na het tweede fragment. Kunt u er twee winnen en na het laatste nog eentje. derde fragment. En dan moet u dadelijk bellen met uh, 0800 1121. Maar wij gaan eerst het fragment doen. En dan een muziekje. En dan heeft u tijd om na te denken en te bellen. Hier komt het eerste fragment... Eenzaam? Wat een vraag. Ja, ik ben eenzaam. Om met Wilhelmina te spreken, eenzaam, maar niet alleen. Er zijn meer dan genoeg mensen om me heen. En onder ons gezegd en gezwegen, wat mij betreft mogen ze allemaal opdonderen. Ik heb totaal geen behoefte aan gezelschap. Tja, en verder, ja, kan ik niet zoveel vertellen. Eigenlijk niks. Ik ben een soort hartpatiënt zonder pacemaker. Ik ben een zwerver op de verkeerde plek... Niet verdwaald, maar toch ook weer wel. Ik ben een dertiger. Dat zou je jong kunnen noemen, maar zo voelt ik dat niet. Echt waar. 0800-1121 als u denkt te weten over wie of wat dit gaat. En waar gaan we naar luisteren? Dan moet ik even... Ik heb dit zo erg. Dat is echt nu... Ik moet dus gewoon een bril hebben. Ik kan hem gewoon niet meer afhouden, want ik kan het gewoon niet lezen. Oh ja, we gaan naar Bunny Whaler. Rock'n Groove. Waarom niet? Telefoon, uh, Rob. Goedenacht, Rob. Adeline, goedenacht met Rob, ja. Ja, heb jij een lekker dat weekend gehad, Rob? Rob, hallo, ben je er nog? Ja, ik ben er. Hoor je mij? Ja, ik, ik vroeg jou hoe je weekend was, of je iets leuks had gedaan, of... Uh... Uh, ja, hallo? Ja, ik ben er wel. Oh, ja, en dat is... Ik heb wel iets leuks gedaan. Uh, vandaag, vandaag zelfs poffertjes gaan eten. Nou, dat is leuk. Ja, dat is lekker. <laughs> Hartstikke goed. Uh, Rob, wie denk jij dat het is? Ja? Het was ideaal weer. Ja. Het is een piep op de lijn, daar kan ik niks aan doen. Het is een piep op de lijn, ja, nee, daarom. Rob, zeg maar, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het onze eerste man is. Onze premier Mark Rutten. En hoe kom je daar zo op? Ja. De omschrijving was eigenlijk duidelijk. En toen jij zei op een gegeven moment, de dechter, dan, ja, dat was, dacht te Ja, het was een trigger. Het was een trigger, oké. Okay. Nou, dan ga ik je teleurstellen, want het is hartstikke fout, Rob. <laughs> oh, oké, <okay. laughs> okay, ik zwaai ja, nog eventjes mijn gasten uit. Die gaan er nu vandoor. Nou, ze hebben keurig de deuren niet gedaan. Uh, liever Rob, het spijt me. Blijf luisteren. Als je, als je denkt dadelijk wel te weten, ja, bel rustig nog een keer. Ik ben gewoon de volgende meer succes. Oké, okay, dag. Oké, okay, goedenacht. Goedenacht, Ad. Goedemorgen, vrouw. Goedemorgen, Ad. Je mag wel, je hoeft niet. Ad, ik heet Adeline. Ad, Adeline. En jij? Nee, heet nee, Ad... ik, ik, in tegendeel. Ad zonder wat uit de mooiste stad hadden we daar niet. Ja, net zoals ik. Ik kom toch ook vandaan, dat weet je toch? Pardon? Ik kom toch ook uit de Haag. Is dat zo? Ja, zeker. weten. Nou, dat is iets gemeen. Ja, we hebben hartstikke iets gemeen. toch wel. Nee, luister, ik kom natuurlijk wel uit die kakbuurt, de, de Vogelwijk. Weet je wel? Oh, sorry. Die, die die zieke zaak. Wat zei je? Die die zieke buurt. Die zieke buurt, ja. Die zieke buurt. Ja, zieke ja, buurt. Zieke ook? Pardon? Ik, ik, ik weet niet wat mijn luisteraars hebben. Of praat ik zo onduidelijk? Hé hey Ad. Ja, ben Luister, wat heb jij vandaag uh, uh, gedaan? Wat ik gedaan heb? <lacht> nou, dat wil ik niet weten. Oh, dat wil ik wel weten. <lacht> <lacht> ja, de vrouw is wel altijd schierig, hè? <lacht> Zeker. Maar ik heb een antwoord op uw vraag eigenlijk. Oh, mag ik niet weten wat je vandaag gedaan hebt? Uh, Niks bijzonders? Nee, niet, nee, daarom juist. Niet iets bijzonders. Oh, oké. Okay. Nou goed, dan houden we erover op. Ad, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het... Uh, Koningin Wilhelmina is. Ja, die noemde ik, hè. Maar dan is het het meestal niet... Uh, als ik iets noem... Pardon? Wat hoor ik toch steeds van mooi geluidje achter je? Ja, dat is dat, die, die, die psychopaat uit Utrecht die uh, elke keer al 2,5 jaar losrolt. Die moet houdt. Maar dat is koning Willemina die die uitspraak gedaan heeft. Dat is waar, ja, die uitspraak. Eenzaam maar niet alleen. Maar het gaat dus, uh, het wordt gebruikt hier in mijn tekstje om iemand of iets te omschrijven. En uh, nou ja, goed, laten we erop houden dat het niet goed is. Maar blijf luisteren, Ad. Misschien het raad je talen. Het, het is wel goed gedaan. Ja, maar ik doe een omschrijving van, van uh, iets of iemand. En jij moet raden wie of wat het is. En het is niet koningin Wilhelmina. Maar het, die uitspraak is inderdaad van... Van koningin Wilhelmina. Ja. Van koningin dat is goed. Ik ja. heb dus dat ontmoet. Een keer nagaan. Hoe oud ben jij dan, Ad? <laughs> ik ben even raaien. Maar ik heb gewoon dus een persoonlijk ontmoet. En zoals uh, de... Beheersster van de, de Boswachter van Utrecht en dan Lood waar het eerste ongeluk toen gebeurd is. Vlak in de naald. oké. Okay. En ik had er op school gezeten. Oh. En ik dacht ook okay. dicht bij de kost. oké. Okay. Vandaar, en ik weet die uitspraak is van hij. Ja. En misschien een mindere mensen ook die uitspraak gedaan hebben. Dat is een baskunning, maar. Ja. U vraagt mij wat ik, wie die de uitspraak gedaan heeft. Nee, dat vroeg ik niet. Ad oh, bedankt. Hartstikke bedankt voor het meedoen. Wij gaan door. Dankjewel. Hey. Dag. Bye. bye. Hier komt het tweede fragment. Niemand die me kende. Niemand die zich interesseerde voor mij. En dat gaf niks. Ik ben niet op de wereld om bekend te zijn. Ik ben er om gewoon te doen wat er te doen valt. Ik ben altijd beschikbaar. Ik ben degene die het klusje wel even doet. Ik ben stoer. Wat ik kan, dat hou je niet voor mogelijk. Ik ben een filmster. In mijn filmpjes gaat alles geweldig. Ik doe wat ik doe en ik vraag niet waarom. En nou wil iedereen juist ineens weten waarom. Ik weet het niet. Dan moet je aan een ander vragen. Ik heb nooit een antwoord. Ik denk nergens over na. Nou, 0800-1121 als je denkt te weten. En het is dus niet Koningin Wilhelmina en het is ook niet Mark Rutte. En wij gaan nu luisteren naar uh, Atia en Donna. Checks say we hip and ting. True, them I no and We have them going and ting. Now, pop, no style. I strictly roots. Now, pop, no style. I strictly roots. See me upon the road and you not call out to me. Do you see me in my pants and ting? See me in my altar back. Let me give you a heart attack. Give me a little beast make my wine up my waist. Up down top ranking. See me in my benzenting. Daddy oh. true constant spring. Them checks say we come from Cosmos Spring, But the true, then a know anything. Then I know say we top ranking. Oh. Uptown top ranking Should I see me on the ranking dread Ooh. Check out we're jamming and ting. Chris. Goedenacht, Chris. Kees. Kries? Zeg ik het niet goed? Nee, maar Kees, denk ik. Oh, Kees. Nou ja, dat komt omdat. Uh, omdat Laura, uh, la, het ja, niet goed. Thomas heeft, heeft verstaan, Chris, maar het is dus Kees. Ja, het nou, ja. is Kees Oosterom. Dag, Kees. Ik heb het al eerder, ik heb al zo'n knijpkat. Maar ik, ik wil het ik graag een beetje voorraad houden. Want. Uh... Dan achter naar mijn schuurtje loopt, wil ik wel graag uh, dat het goed verlicht is. Ja, heb ik, oké. Kees, heb jij het leuks gedaan dit weekend? Ja, zeker. Verdum. Ik heb in Utrecht gezeten in de zon. Ja, lekker. En volgens mij, ja, of het was net Rokjesdag, of het was al een paar <tosses> dagen Rokjesdag, want het was echt prachtig. Ik moest nog wel Martin Bril denken, ja. of die die prachtige ja, ja, ja, ja. zin bedacht heeft. Ja, oh, nou, dat is toch heerlijk, hè? Van de linnen. Ja, super. Ja. Het uh, is prachtig om daar te zitten. Ja. De bier erbij. Ja. Nou, uh, Kees, hartstikke goed. Wie denk jij dat het is? Rutger denk ik. En waarom denk je dat? Ja, acteur? Ja, eigenlijk weet ik ook verder niet zoveel, maar... Want ik weet ook niet dat hij gezegd heeft dat het een, uh... ja, Ik weet niet. Dat hij eenzaam... hem niet wel uitmaakt of zo, maar in ieder geval... Nee. Dat hij maar wat deed of zo. zo. Zoiets was hij uitstrak, toch? Ja, inderdaad. Dat hij met acteren... Of dat hij niet bezig was om uh, zijn carrière te plannen. En, uh, nee, of hij nee. elk genre wel genoeg films kan maakte. Ik kan me bij hem voorstellen. Dat ja. hij zo dacht. Maar uh, nou ja. dat is eigenlijk het enige. Maar ik heb... Oh, ik, heb maar ja, ik wil zo graag weer nog twee kneepkatten. Ja, dus. maar het is wel hartstikke fout, Kees. Dat ga ik je ja. nu maar gelijk maar zeggen. <laughs> dat was ik al bang voor. Fijne uitzending, Adeline. <laughs> Oké, okay, dag, Kees. Oké, okay, doei. Jannie. Jannie. Janny. Janny. Hé, hey, ja. Jenny! Nou, het is wel ja. heel erg, Thomas. Je moet je oren laten uitspuiten. Hallo, Jenny. Hoe is het, joh? Hoe is het Nou, met mij gaat het. Nou, gelukkig. Dat vind ik fijn om te horen. Nee, gehoor... ja. hey, zeg, heb je geluisterd naar uh, je, je, je, je provinciegenoten in het vorige uur? Ja, ik wil bellen om ze te groeten, maar ik dacht, ik doe het maar niet. Want uh, uh, uh, Jet en, uh, en Lauwens... Ik vond het leuk dat we dat liet met Katinka uh, draaien. Prachtig, hè? Mokokken. Ja, maar het is al een jaar of zo oud. Ja, dat weet ik. Weet ik. Dat vond ik, het ik vond het nog, zo leuk. Hebben we hebben nog meegedaan voor de beste Zeeuwse uh, plaats. Ja, precies. Nou, uh, ik, ik wou nog even zeggen dat Jet en Lauwens net als uh, Jenny uit Terneuzen komen. Ja, mooie plaats. Ja. Jenny, wie denk jij dat het is? Prins Laura. En waarom denk je dat? Omdat wat om de idioot bezig is. En, en uh, hij heeft toch een buitenbeentje? Ja, dat is ook inderdaad zo. Nou, het is fout. Maar dat weet je dus al. Want ik, uh, <laughs> het is hartstikke fout. En ik ga nu ook de luisteraars één, één klein tipje geven. Want ik denk, anders wordt het niet geraden. Uh, lieve luisteraars, je moet denken aan een ding en niet. En dus aan een wat en niet aan een wie. Laat ik het zo zeggen. Dus, uh, nou, Jenny, misschien bel je dadelijk wel weer met het juiste antwoord. Hey, ik wens jou alvast... Een... Ik wens jou in ieder geval een hele fijne nacht. Ja, jij ook, hè? Leuk om je weer eens te horen. Graag gedaan. Daag. Doei. Hier komt het laatste fragment. Denk dus aan een, een wat en niet aan een wie. Te land, ter zee en in de lucht. Vooral met die laatste twee heb ik me bezig gehouden. En nou is het ineens alleen maar land. Dan voel ik me van nature niet thuis... Ja, zeggen ze, dat houdt maar lekker vakantie daar op het strand. Dan zeg ik ruilen. Ik dacht het niet, hè? Dertig jaar trouwe dienst en dan zo eindigen met zicht op zee. A horse, a horse, my kingdom for a horse. Riep ooit een Engelse koning midden in de strijd. toen hij op van zijn knol gelazerd was. Nou, doe mij maar een piloot in plaats van een paard. En nu wou ik u graag. Ik ben er mooi ingevlogen. Hij ah, is fantastisch, vind ik. 0800-1121, als u het weet. En ik weet zeker dat u het nu weet. En uh, waar gaan we naar luisteren? Even kijken. Oh ja, nee, eh. Uh... Ja, Whatabam gaan we doen? Ja, staat dat klaar? Okay. Tell someone they might ask me where we get it from I told them no, no, it's from P& Shana I told them no, no, it's so from P& Shana bam, bam. Rek in plaatjes, hè? die had ik nog over van uh, de uitzending met uh, Lea Rozier een paar weken geleden. En ik dacht, nou, die moet ik toch ook een mooi even laten horen. Uh, aan de telefoon, Harm. Goedenacht, Harm. Goedenacht. Ja? Alles goed? Ja, en, en met jou? Ja, ja, ja. Waarom ben je nog ja. wakker? Zo goed als het kan. Ja, ja. Niks te doen. Iets, eh. Niks te doen? Even luisteren. Dat is de eerste keer dat ik dit geluisterd heb. Oh ja? Het hiervoor ook. Eh... Uh, ik, je, je, je luisteraarsgroep is wel erg beperkt, moet ik zeggen. Hoe bedoel je? Nou, aan de opbellers te horen. Die, die bellen alle drie de hele avond al, geloof ik. En ze zijn allemaal even dronken, geloof ik. Oh, oh <grijg> ja, die Ad die heeft ook al gebeld bij een ander programma. Ja, ja die met dat uh, plingelgeluidje erdoor. Ja. Ja, nee, ik weet niet. Die, die, die, die, een is een rare man, geloof ik. Ik denk dat je collega van het vorige programma daar meer van weet. Tenminste... Ik. Maar ja. Oh, oké, okay, oké, okay. nou goed. Die, die, ja, dat was een beetje vervelend. En, en die anderen hebben ook allemaal al gebeld? Da, dacht je dat? Sorry? Had je nog meer mensen herkend? Oh, die andere? Nou, nou in, ieder geval, in ieder geval twee weken zeker. Misschien nee. drie zelfs. Nou, ja. ja, zeg he. Nou, dan ben ik blij dat ik een vers geluid hoor, Harm. <laughs> ja. hey, wie, wat okay. denk jij dat het is? Oké, okay, wacht even. Um, ik moet even mijn telefoon wat harder zetten. Ik hoor je bijna niet. Is dat oké? Okay? Ja, is goed. Oké. Okay. Zo. So. Nou, nou ja, maar... Dat, uh... Het waren boeiende geluiden. Maar <laughs> <laughs> vertel het. Nou, ik, ja, het antwoord van die, uh, van die quiz... Uh, hoe je ja, ja. Het mysterie ik... van Emily spelen wij hier. Ja, oké. Okay. En ik, uh, ik denk dat ik uh, weet wat het is. Nou, zeg het maar. Uh, de F-16, misschien. Die van de week een noodlanding heeft gemaakt. Nee, nee, nee. Gewoon dat die eruit geflikkerd worden bij de, de defensie. Iets met het leger of iets met dat. Uh, ja, ja. Ja, ik, ik, ik zal zeggen dat je warm bent, maar het is toch nog niet goed. Dus, uh, want ik moet iets anders hebben. Maar hartstikke bedankt dat je hebt meegedaan. En uh, okay. uh, blijf luisteren, oké? Okay? <laughs> Misschien wel. Misschien oké. Okay. Okay, dus ah. ja. We gaan naar Amsterdam, we gaan naar Mekkie. Goedenavond. Goedenavond, Mekkie. Goedenavond. Ja, ik uh, zat aan... Uh, ik geef eerst een cryptisch antwoord. Ik zat aan Feyenoord te denken. Ik ben helemaal geen Feyenoord-voetballiefhebber. of Maar ik weet, Feyenoord had een speler. En die heette Theo Lazeroms. En dat was geen doetje. En die had als bijnaam de tank. Theo de tank. Ja, ja. Oh, dus hebben... Ik bedoel de Leonard 2 tank uiteraard. Hoezo? Wat is er met die tank... Uh, die gaat eruit. Oh, jij zit ook al op, die, uh, op dat spoor. Ja, ja, ja, uh, uh, ja. ja, ja, ja. Uh, ik heb trouwens wel een voorstel. Nou. Uh, uh, in Libië worden de een en ander kapotgeschoten. In de toekomst valt daar weer uh, handel te drijven. Ja, nou. Laten we de, laten we de politiek even met rust, want <laughs> dit is de nacht van het ja. goede leven. Ja. Ik wou het graag gezellig houden. Nee, Mekki, uh, het is fout. Uh, je zit wel in de goede richting, uh, maar ik, uh, nogmaals, het is niet goed. Het is uh, niet goed. Nee, het is niet oh, dan goed. Oh, houden ze die tanks. <laughs> Nee. Nou, luister maar naar het antwoord en zeg je... Oh, oké, okay, want uh, ik heb nog een beller. Dankjewel, Mekkie. Oké, okay, dag. Daag. Kees, ben jij dat weer? Hallo, Adeline. Is dit dezelfde Kees? Ja, ja, dezelfde Kees. Nou, Kees. Maar ik bel ook gewoon mobiel. Maar wij hebben toch wel een leuke verbinding, zou ik zeggen. Ja, dat zijn, vind ik ook, ja. Want er gaat wel eens iets mis. Hey, en Kees, uh, heb jij uh, ook door al door. in andere programma's gebeld vanavond? Ja, ja, ja. Bij echt Janne was ik de laatste en uh, was ik goed ontvangen. dus. Uh... All ja, en, en maar uh, uh, ja, je wilt natuurlijk weten wat ik vandaag gedaan heb. <laughs> nou, vertel het maar. Geintje, hoor. nee joh, had ik heb toch net verteld, rokjesdag en... Het, oh ja, ja natuurlijk ja! ja. ja. ja. Nee, en je had een knijpkat nodig voor, om naar je schuurtje te gaan? Ja, ja, ja. Dat ik heb ik dan, dan weer goed onthouden. Als reserve, terwijl deze nog helemaal goed is. Okay. Maar ja, ik, ik moet toch een beetje uh, vooruitdenken. Oké. Okay. Nou Kees, zeg ik jij... Ik denk dat ik het goede antwoord heb. Nou zeg het maar. Nou, ik heb op de satellietfoto nog gezien dat hij op de pier stond in uh, Libië. Ja. Een helikopter van de Nederlandse marine, waar ze zo leuk mee rondgevlogen hebben... <laughs> Je hoort ze eerst van keihard aankomen. en toen uh, ja toen, uh, verkeerde plekken en zo en toen uiteindelijk geland. Nou goed, daar en staat dus. En toen in beslag genomen. Ja, die lullige linkshelikopter op het Libische strand. Dat staat Is in... die dat? Ja, het is hem. Ja, natuurlijk. Dat je daar zo'n zo mooi ding mee kan verdienen, joh. ja. Ja, maar het is ook een mooie tekst, toch? Van uh, van uh, Jan Emaus weer. Ik vind hem erg goed. Ja, eenzaam, maar niet maar, alleen. Maar die eerste twee dingen. Gewoon ik geen kant op hoor. Eerlijk nee. gezegd. Maar. Nee, maar als je nu terugkijkt, als je nou denkt aan die helikopter, hè, dan zeg je eenzaam van de vraag: Ja, ik ben eenzaam. Eenzaam, maar niet alleen, er zijn meer ah, niet alleen, ja. ja, precies. Ik heb totaal geen behoefte aan gezelschap. Ja, ik kan niet zeggen: Eigenlijk niks. Ik ben een soort hartpatiënt zonder pacemaker. Ik ben een dertiger. Hij, is, nee, hij was dertig jaar, ja. ja, zijn ja ik zit er wel over te denken: dan ding ik weg te aan. Neem ik, ik baraccus mee in zo'n rubberboot. En dan ja, ja precies. Die, en dan vlieg ik dat ding in één keer terug. Ja. Heb ik ook eens een keer iets bijzonders? Ja, gedaan. precies. Ja. Nou goed. Hé, hey, uh, blij van nee, de nee, lijn dat... Ik wil al... die knijpkat mee, want dan kan ik goed zien of ik die dingen goed aansluit op die accu. Dat lijkt me ook een goed plan. <laughs> Kees, blijf van de lijn. Dat Thomas noteert weleven. je adres en dan, uh, hangen, ja. en dan uh, krijg jij uh, die... Uh... Ja, je, fijne uitzending, want het okay. is leuk. Oké, okay. doeg. Oké, okay, doeg. En wat ga ik draaien? Uh, oh ja, uh, laat maar gewoon horen. Ze scheert haar mooie lange benen. Ze scheert haar zacht behaarde oksels. Ze trekt de haren rond haar tepels uit. Ze harst, ze stript, ze schreeuwt, ze flipt. Ze heeft haar schaamhaar. Geknipt en wil nu nog uit alle macht een glad en kaal geslacht. Daar loopt ze met haar kale kop en ringen in haar oren. Uit eigen vrije wil is ze van top tot teen. Niet aan de pijn, nog aan de irritatie. Ze denkt niet aan de jeuk. Ze gaat voor de sensatie. Ze juicht het uit voor een ieder die wil horen. Ik ben de mooiste vrouw van kruin tot kruis geschoren. Een keer als een barbier met een bloeddorstig soort plezier. Ze epileert, ze malt een ontharingscrème dik opgesmeerd. Ze harst, ze stript, ze schreeuwt, ze flipt. Ze harst, ze stript, ze schreeuwt, ze flipt. En draagt nu op met volle pracht een glad en kaart. Al geslacht. ze Door van achter en van voren, ze heeft zich doodgeschoren. Dat zijn de dansende dichters, oftewel David Rous en Ewoud Echink. Ik kreeg van de week deze cd van hun toegezonden en die heet Anatomische Liedjes. Volgens mij is het al een oude cd. Nou, ik vind het wel mooi. Volgende week draai je er nog een nummer van. luisteren. Ik gooi er gewoon weer twee afleveringen tegenaan. De Triffids, door de AVRO in 1969 tot hoorspel gemaakt. Het is geschreven door John Wyndham in 1951. En uh, het gaat over het volgende. Hoe de wereld overspoeld wordt door dodelijke, enorm grote planten. En de mensheid verdoemd lijkt om nu bijna Iedereen blind geworden. Oh, de mensheid lijkt verdoemd omdat bijna iedereen blind geworden is. Dat komt omdat ze gekeken hebben naar een, een of ander prachtig groen vuurwerk. Maar onze held in het verhaal, dat is Bill Mason, die heeft zijn mogen uh, behouden. Want uh, tijdens het vuurwerk uh, lag hij toevallig in het ziekenhuis met verband om zijn ogen. Nou, hij ontmoet Josella, dat is een jonge schrijfster van een heel gewaagd boek. Raar idee naar nou goed. En samen proberen ze te overleven. En vannacht gaan ze dan op zoek naar anderen die ook niet blind zijn geworden.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 Ik zou helemaal dat zoeklicht vergeten dat we vannacht gezien hebben. Laten we eens gaan kijken naar die kras op de vensterbank... en nagaan waar het vandaan kan zijn gekomen. Dat heb ik al gedaan toen jij nog sliep. De pijl wijst in de richting van de toren van Lannon University. Ja, zoiets had ik al gedacht. Oh kijk! Kijk, ze hebben nu twee vlaggen in de mast gehezen. Ja, daar moet het absoluut zijn. We moesten maar meteen na het ontbijt naartoe gaan. <laughs> Wie had ooit gedacht dat ik me nog eens zou haasten... om op tijd op college te zijn?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 Wie denken jullie eigenlijk dat jullie zijn om hier te verschansen? Voor wie houden jullie jezelf dan wel? Je hoeft niet te denken dat jullie niet kan zien dat ik ook zo'n arme stakker ben als die anderen hier. Ik zie jullie verrekte goed. Wat is er aan de hand? Ik kan niets zien. Kom hier naast me. Een of andere agitator die probeert binnen te komen. Dachten jullie dat die mensen hier niet net zo goed het recht hadden om te blijven leven als jullie? Nou, dan vergissen jullie hoor. Het is wel zeker hun schuld niet dat ze blind zijn. Dat is niemand zijn schuld. Maar als ze verhongeren, dan is dat wel jullie schuld. En dat weten jullie donders goed. Tot nu toe heb ik ze voedsel kunnen wijzen. Maar ik ben ook maar een benedje. En zij zijn met duizenden. Jullie zouden hen ook kunnen helpen. Maar dat willen jullie niet. Jullie denken alleen maar je eigen smeren, Garry. Hoeveel voorraad denk je dat we hebben? Hoe moet ik dat weten? Ik weet alleen dat er is iedereen die nog kan zien...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 Voor zover het nog enig verschil maken. We moeten onze administratie in orde houden. Ik hoop een formulier te kunnen gebruiken zodra er iemand komt die een stencilmachine kan bedienen. Uw leeftijd: 29. Beroep: Triffith Kweker. Die zullen we voorlopig niet nodig hebben, vrees ik. En u: Playton, Joselle. Dean Road: 42. Londen: NW8. 22, zonder beroep. Mis, neem ik aan? Ja. Mooi. We kunnen iedereen gebruiken.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 Oh! Zet de motor maar af. Sorry. Je moet altijd dubbel klutschen als je terugschakelt. Deze kar is niet gesynchroniseerd. Dat dacht ik niet aan. Maar verder ging het wel, hè? Uitstekend, mag ik wel zeggen. Bij het rechts of links afslaan had ik wel telkens het gevoel... dat ik al een heel blok huizen achter me had zitten. <laughs> Nog een bof dat het hier zo stil is op straat. Dat komt omdat het pas nachts gebeurd is. De hemel mag weten hoe het hieruit zou zien... als al die mensen meer op de dag blind waren geworden. Hm.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 Daar gaan we dan. Dat hè? Ja. Welk lijstje heb jij afgewerkt? Uh, lijst 15. Ah, daar is. Het. Oh! Ja, laat het daar maar staan. En nu hebben jullie het afgebracht. We hebben alles wat op ons lijstje stond. En nog meer. We hebben plattegrondjes gemaakt van wat er verder nog allemaal in die pakhuizen ligt. Voor het geval dat jullie daar iets van nodig mochten hebben.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 Mijn naam is Ellery Carey. Ik werkte vroeger voor de avondpost. Nou, dat is dan wel een idee van de koronel zijn geweest, hè? Inderdaad. Bent u werkelijk de Josella Platon? Ja. En ik heb dat boek geschreven en er was geen woord van waar. Uh. Ho, ik begrijp niet waarom mijn reputatie het enige moet zijn... wat standhoudt in een wereld die voor de rest totaal ineens stort. Ja, daar heeft u gelijk in. Uh, ik hoorde dat u zich nogal zorg maakt over de Triffids.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 Hebt u veel mensen gezien? Huh, praktisch niemand. Ze schijnen allemaal thuis te blijven. Schrijf je een officieel rapport van je vlucht, dan kan ik dat. Wil iedereen zich verzamelen in collegezaal 3? Iedereen naar collegezaal 3 voor de vergadering, alsjeblieft. Collegezaal 3, Vergadering. College Waar zou het over gaan, je?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 om zich na deze bijeenkomst te willen onderwerpen aan een inenting tegen tyfus, paratyfus en cholera. Dank u wel. Wij danken u, meneer Onze laatste spreker zal een geheel ander onderwerp behandelen. Het is professor Voorles, tot voor kort hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Kingston. Nou, na het nieuws, nieuws hoort u de bijzondere ideeën van professor Voorles. Thank you.